Ikzelf kom uit een achtergrond van de wereldwijde kerk van God. En tegenwoordig is dat de United Church of God. Toen Wim mij vroeg om hier te spreken, vond ik dat uh, natuurlijk uh, een mooie gelegenheid. Om het, uh, ja, het woord van God te verkondigen uh, in een andere groep dan ik gewend ben. En ik heb gedacht, van nou, wat is nou een goed onderwerp? En gezien de tijd waarin we, we, we zijn in het seizoen, uh, de, de najaarsfeesten komen eraan. De maand van Tisri staat om de hoek, eigenlijk. Bij het ingaan van de nieuwe maan. En dat betekent dat we daar echt naar uitkijken. En we ook ons willen voorbereiden op die najaarsfeesten. Om nog eens goed na te gaan wat het nou eigenlijk allemaal betekent: die feesten. En ik heb dan voor deze keer gekozen voor het feest van de grote verzoendag. Joodse Yom Kippur. Hier ziet u op deze afbeelding een ceremonie, de tempel. In de tempel legt de hoge priester zijn handen op een bokje en daarmee wordt verzoening bewerkstelligd. Nou, dat is, dat is zo kenmerkend aan die grote verzoendag. En de grote verzoendag is een van de zeven feesten die God heeft ingesteld. Die vinden we terug in de Tora, in de Leviticus onder andere. En als je die feesten bestudeert... ...naar de Grote Verzoendag gaan inzoomen, wil ik even al de feesten het, het bredere plaatje laten zien... Eh, ...zodat we makkelijker kunnen inzoomen op de Grote Verzoendag. Er is namelijk een verband te zien als je alle feesten bekijkt. Het geeft ons een uniek inzicht in een soort van plan wat God heeft. Een soort van strategie. En die strategie is geënt op het verzoenen van de mensheid met God... Natuurlijk wordt dat uitgebeeld in die grote verzoendag. Maar als je al de feesten bekijkt, dan is daar een link mee. En op de grote verzoendag ja, wordt dat dan bewerkstelligd. En daarom is de grote verzoendag ook belangrijker dan de andere dagen. We weten, er zijn de gewone werkdagen. Zes dagen in de week zult gij arbeiden, maar op de zevende dag zult gij rusten. Dat is. Een heilige dag voor God. Sommige dagen zijn heiliger dan andere dagen. Je hebt bijvoorbeeld ook een shabbaton. Dat is een, een heilige dag, maar je mag daar wel meer dingen op doen. Je hebt dus ook de grote verzoendag. En dat is de meest heilige dag in het jaar. En er is een reden voor. Omdat dan die verzoening met de mensheid symbolisch plaatsvindt. Dat is nu nog niet het geval. Daar kijken we naar uit. Deuteronomium 16 vers 16, daar staat dat ze kunnen worden onderverdeeld in drie perioden, zoals u wilt. Drie maanden per jaar zal een ieder die van u onder het mannelijk geslacht is, voor het aangezicht van de Heerde uw God, verschijnen op de plaats die hij verkiezen zal. Op het feest der ongezuurde broden, het feest der weken en op het lofuttefeest. Feest der ongezuurde broden... Ik heb daar ook bij gezet, als u het kunt lezen, Jezus Christus als gerst. Feest der ongezuurde broden. Hè? Uh, wij zien dat Jezus Christus dan eigenlijk uitgebeeld zou kunnen worden als gerst. Omdat uh, de dag na de Sabbat die valt in de dagen der ongezuurde broden, uh, beweegt de priester een garveoffer. En een garve is een bundeltje gerst. Een bundeltje van de oogst. En in dit geval is dat gerst, omdat er geen ander... Fruit is van het land, wat dan al rijp is. En zoals u waarschijnlijk wel weet, het jaar begint, het religieuze jaar begint. als de oost rijp genoeg is. Als dat niet zo is, dan wordt er nog een maand bijgezet. Zoals u waarschijnlijk wel weet. Dan is er een dertiende maand. Dus daarom zijn er ook altijd heel veel mensen die gaan kijken in het land van Israël, is er al rijp gerst te vinden tegen de tijd dat de nieuwe maanden weer aankomt. En als dat niet het geval is, dan wordt er dus een nieuwe maand ingesteld en dan kun je ervan uitgaan dat de volgende maand het gerst wel rijp zal zijn, als je in ieder geval in de twaalfde maand bent. Dus, Eerst Christus als gerst. Dan hebben we het feest der weken, het Pinksterfeest. Ook hier is weer een link met de oost. De eerstelingen worden hier gezien ja, als tarwe. De eerste oogst is een tarweoogst. Ook wel gerst, maar tarwe zal nog niet rijp zijn tijdens de dagen van de ongezuurde broden. En de eerstelingen zijn dan het verkozen volk, om het zo maar te zeggen, de geroepenen. En daar zien we ook een link met het Nieuwe Testament in 1 Korinther 15, vers 20. Daar staat, maar nu Christus is opgewekt uit de doden... Als eerstelingen van hen die ontslapen zijn, want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar iedereen zijn eigen rang worden. Christus als eersteling vervolgens die van Christus bij zijn komst. Dus als we kijken naar die feesten, naar de oost, dan zit daar een soort, er zijn dat een soort bouwstenen. We beginnen met Christus, dan de eerstelingen en dan vervolgens, het Lofuttefeest, de grote oost. En dat is dus de mensheid at large, om het zo maar te zeggen. Die heeft dan een kans om verzoend te worden met God. En dat zijn, ik heb hier druiven gebruikt, maar het zijn eigenlijk alle andere vruchten van het land. Dat kunnen ook meloenen zijn, komkommers, et cetera. Ik wilde het even uh, schetsen als, als inleiding. En hopelijk zijn we het er nog allemaal over eens. Dan hebben we in ieder geval een gedeelde grond vanuit waar we verder kunnen gaan... Het, het kan zomaar zijn dat er over een aantal dingen u anders denkt dan ik. Op misschien wel fundamentele dingen. Uh, maar ik hoop in ieder geval dat datgene wat ik vandaag breng. Dat we het daar allemaal over eens kunnen zijn. Want in mijn uh, visie, in mijn beleving is de betekenis van de Grote Verzoendag heel belangrijk. God is aan het oosten. In zekere zin is God een landman, een landbouwer. En wij maken allemaal onderdeel uit van die oost. Maar we ondergaan het niet willoos. En dat gegeven wordt ook duidelijk met het feest van de Grote Verzoendag. In de Bijbel staat dat we ons moeten verootmoedigen. En uh, de Joden zien dat als vaste. En dat is correct. Uh, die studie die is wellicht voor een andere keer. Of uh, kunt u thuis bestuderen. Maar verootmoedigen betekent inderdaad uh, nederig voor God komen. En je onthouden van voedsel. En u kunt zich ook wel vragen waarom, waarom moet dat op die dag? Nou, wij willen, wij willen echt ons beseffen van ons mens zijn en dat, dat wij die vergeving nodig hebben en wij willen waardig geacht vonden om deel te nemen aan de verzoendag, aan die ceremonie zodat God ons ook vergeeft van de zonde enerzijds en verzoend met hem anderzijds en eigenlijk begint de grote verzoendag al met het feest wat daaraan vooraf gaat, dat is het trompettenfeest ofwel Yom Teruah. dat is een feest van schallen of schreeuwen en uh, Ze zijn met elkaar gelinkt omdat traditioneel de joden de periode zien tussen de bezuinendag en de grote verzoendag als de dagen van inkeer. Het is als het ware een laatste kans om jezelf te onderzoeken op alle zonden die je misschien gemist hebt door het hele jaar heen. Omdat die grote verzoendag eraan komt. En in het jodendom wordt Yom Teruah, Rosh Hashanah genoemd, dat is nieuwjaarsdag. En in zekere zin begint dat nieuwe jaar na de Grote Verzoendag. Het jubeljaar begint met de Grote Verzoendag daarna. Dus het is een hele belangrijke dag. Nu gaan we daar naar kijken. En dat, die ceremoniën die vonden allemaal plaats in het heiligdom. In het heilige der heiligen mocht de hoge priester één keer per jaar komen om de rituelen uit te voeren die, die te maken hadden met de grote verzoendag. En het heilige der heiligen werd gezien als de woonplaats van God op aarde. En voor uw aantekeningen, als u die maakt, u kunt het opschrijven, Exodus 25, vers 8. Zij zullen mij een heiligdom maken en ik zal in, in hun midden wonen. En daar staat dat. Nou, voordat we ingaan op die rituelen... die plaatsvonden op de Grote Verzoendag... wil ik even inzoomen op dat heiligdom. Want wat betekent dat nou eigenlijk? Heiligdom, ik denk dan aan een locatie die heilig is. Nou, dat klopt. Nou, hier ziet u dan hoe dat eruit ziet. U ziet op het plaatje de tabernakel. U ziet de plek waar de, onder andere de offers werden gebracht. Dat is aan de noordkant. Hier is het een beetje leeg trouwens... Er zullen ook wat tafeltjes hebben gestaan, want uh, ja, alleen maar te staan in, het, uh, in die tabernakel, dat is niet zo praktisch, laat ik het zo zeggen. Maar goed, dit zijn de, de essentials. De tabernakel is in de Bijbel soms een synoniem voor de hele locatie, de tent en de voorhof. En soms staat het synoniem alleen voor de tent, wat ook wel het heiligdom wordt genoemd, de tent met in het voorste gedeelte het heilige... En hier het heilige der heiligen. En dat is dan daadwerkelijk de plaats waar God zich troont. En waar niemand mag komen, behalve de priester, één keer per jaar. En hij was er zich wel tien keer. En hij ging zich kleden in witte linnen. Eh, het was heel gewichtig. Nou, de rituelen die in, de, in dat heilige der heiligen op de grote verzoendag worden verricht... Waarmee de verwijdering van zonde wordt uitgebeeld. Dat staat beschreven in de Pentateug. Leviticus en Numeri. En in de resterende tijd. Ga, wil ik graag het volgende met u behandelen. Uh, we gaan kijken. Hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Bij God. Dat proces van verwijdering van zonde. En dan gaan we kijken hoe dat. Tot uiting komt in de offers. Die plaats hebben op de grote verzoendag. En tenslotte. En ten slotte. Gaan we nog even kijken naar wat symboliek van enkele dieren die worden geofferd tijdens he, de grote verzoendag. En dan doe ik met name op de twee bokjes. Hoe dat ging. Als je in het oude Israël gezondigd had, moest je een dier slachten. De zonde heeft een consequentie. Dat is de dood. En je kon dus een plaatsvervanger regelen. Een dier. Dat moest een plaatsvervanger zijn die, die smetteloos was. Nou, er staan in Leviticus de eerste hoofdstukken, heel veel teksten waarin precies staat beschreven hoe eh, je een offer moest brengen. Dat is nog best wel uh, precies. En uh, daar staat een vredesoffer. We hebben natuurlijk verschillende offers. We hoeven niet alleen te denken aan zondoffers, we hebben ook vredesoffers, uh, graanoffers... Maar en een brandoffer en ja, een zondoffer betekenen altijd een brandoffer. Leviticus 4 en 5 spreken daarover en ik pak dan hier Leviticus 5, vers 5 tot 6. Even kijken. Ja, deze had ik nog kunnen uitvergroten. Dan nou had u nog beter kunnen zien het heilige, de heilige en het heilige. Nu gaan we dan door, het principe van het zondoffer. Wanneer hij aan een van deze dingen schuldig is, dan zal hij beleiden waarin hij gezondigd heeft en aan de Heer als boete voor de zonde die hij begaan heeft. Een dier van het vrouwelijk geslacht uit het kleinvee, een schaap of een geit ten zondoffer brengen. Zo zal de priester over hem voor zijn zonde verzoening doen. Twee componenten zijn vereist bij het brengen van een zondoffer. Ten eerste moet er bloed vloeien. En ten tweede moest het vet verbrand worden. Dus bloed en vuur zijn noodzakelijke ingrediënten voor die vergeving. Met het vloeien van het bloed werd het principe uitgebeeld van de straf of de consequentie van de zonde, namelijk de dood, maar dan voor de plaatsvervanger het onschuldige dier. Met het verbranden van het vet werd het oordeel uitgebeeld. We zien in de Bijbel dat het vuur een louterende werking heeft. Een louterende werking, dat betekent zoiets als een zuiverende werking. Het is een oordeel, het vuur is een oordeel. Dus met het vuur wordt in het voorbeeld van het plaatsvervangend dier het genadige oordeel geveld. Je staat daarna weer in het rijnen met God. Dus het bloed alleen is niet voldoende of althans... Het vuur is een soort van ratificatie, een soort van bevestiging dat God zegt van oké, okay, het is inderdaad vergeven. En dan is er een voorbeeld, die wil ik niet helemaal met u doornemen, maar dat is het voorbeeld van de doorsvloer van Ornan. Op enig moment had David gezondigd, hij uh, maakte zich schuldig aan trotsheid in zekere zin, omdat hij ging tellen... en dat deed hij omdat hij wel wilde weten... hoe groot hij wel eigenlijk niet was. En hij mocht kiezen van God uit drietal straffen... en hij koos voor de straf... die door God direct zou zijn opgelegd... omdat hij zei... Uh, mocht ik uw mededogen vinden... en uh, de straf behelste dan... de stad Jeruzalem... of het volk werd ge geslagen met de pest. En er stierven heel veel mensen... Er werd dan een brandoffer gebracht, uiteraard. Dan, zie, dan lezen we dat hier. Dat is dan op de doorsloe van Ornan. Daar gebiedt God dat die uh, offerplaats moet worden gebouwd. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en bracht brandoffers en vredeoffers. Hij riep de Heer aan en de Heer antwoordde hem door vanuit de hemel vuur te laten nededalen op het altaar waarop het brandoffer. Lag. En de heer droeg de engel op zijn zwaard weer in de schede te steken. Dus op dat moment dat het, vuur, dat het verteerd was, zei God, en nou is het genoeg. Straf houdt op, ik ben verzoend. Toen David daar op de dorstvloer van de Jebusit, Ornan zag dat de hoer hem verhoord had, bracht hij daar nog meer offers. De tabernaken van de heer die Mozes in de woestijn had gemaakt en het brandofferaltaar bevonden zich in die tijd op de offerhoogte van Gibeon. Daarheen had David echter niet durven gaan om God om raad te vragen. Zoveel angst had het zwaard van de heer, engel van de heer hem ingeboezemd. Op enig moment zag David in de hemel uh, de engel met dat zwaard staan. Dus op het moment dat het vuur dat brandoffer verteerde, was dat een teken voor David. Het is geaccepteerd. Nu de hamvraag. Waarom is het ritueel van zondevergeving middels dieren nodig op de Grote Verzoendag? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Is het niet zo dat je zonden steeds worden vergeven elke keer? Als je stel je voor je bent een Israëliet in het oude Israël en je, ga, je hebt gezondigd en je gaat met een dier ga je naar het heiligdom, je gaat naar de tabernakel, je slacht het, het, wordt, het vet wordt verbrand en je staat weer in de reinen met God. Waarom is het dan nog nodig dat op de grote verzoendag offers worden gebracht? Nou, om dat te begrijpen moeten we het proces van de verwijdering van zonde nog eens nader analyseren. De grote verzoendag gaat bovenal om het wegdoen van zonde. Dat is het grote thema van deze dag. En dat is niet precies hetzelfde als vergeving van zonde. Het wegdoen van zonde geschiet in twee fasen. Ten eerste is er de vergeving. Individuele zondevergeving. Door het hele jaar heen bracht je je offers. Met een bekeringsvolle houding schenkt God jouw vergeving als je een zondoffer doet. Het hele jaar door. Het zondoffer... Offer je in de tabernakel. De straf van de zonde is de dood. Het onschuldige dier draagt in jouw plaats de straf. En bij het vloeien van het bloed ben jij zelf vergeven. Als daarna ook het vet wordt verbrand. En je bent dan verzoend met God. Dan ben je toch eigenlijk klaar. Nou, wat schot er nou eigenlijk nog aan? Wat moet er nou dan eigenlijk nog gereinigd worden op de grote verzoendag. Wat nog niet het hele jaar door gereinigd is. Zijn het misschien de zonde... Die we over het hoofd hebben gezien door het hele jaar heen. De zonden waarvoor we zijn vergeten vergeving te vragen. Zijn het misschien zonden die op nationaal niveau gepleegd zijn. En dat de grote verzoendag een feestdag is waarop de nadruk ligt op de natie. En niet zozeer het individu. Er wordt gesproken in de Bijbel over zonden op natieniveau. En zonden op individueel niveau. Dus misschien is het wel praktisch om dan één dag in het jaar te stellen waarop je als natie vergeving vraagt. Hoewel beide wel plausibel klinken, gaan ze in tegen Leviticus 16 vers 34. Daar staat, en dat is eigenlijk het sluitstuk van het hoofdstuk waarin wordt beschreven wat er precies gebeurd moet worden op de grote verzoendag. En daar, we behandelen zo dadelijk de eerdere uh, versen, maar alvast het slotvers, en dit zal u een altoosdurende inzetting zijn, ten einde verzoening te doen over de Israëlieten om al hun zonden eenmaal in het jaar, en hij deed zoals de Heer Mozes bevolen had. Dus, het spreekt hier over al de zonden, niet alleen de zonden op nationaal niveau, maar de Israëlieten, alle hun zonden. Dus dat is het dus niet. Nee, het probleem ligt hem in het feit, of nou, in ieder geval één oorzaak. Een dier kan geen zonde vergeven of geen zonde wegnemen. Het kan slecht sterven in de plaats van de schuldige. Hebreeuwen 10 vers 4. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen. Een stier of een bok of alleen het bloed daarvan kan niet de zonde wegnemen. Maar God kan niet leven met zonde en daarom is er een tweede fase noodzakelijk. Net zoals wanneer wij zondigen, wij kunnen vragen om vergeving, maar de zonde is er nog. De consequentie is er nog. Een zonde heeft vaak consequenties. Je kunt vergeving vragen voor moord. God is vergevingsgezind. Jij bent berouwvol, dus de vergeving wordt geschonken, maar de consequenties zijn er nog wel. We kennen allemaal wel uh, voorbeelden waarin het allemaal vergeven en vergeten is, maar je zit nog wel met de consequenties. Nou, dat, daarvoor hebben we dus op de tiende dag van de maand van Tisserie, hebben we dan de ceremonies en die zorgen ervoor dat de zonden geheel verwijderd worden. Als we opslaan Leviticus, Leviticus 4. Dat handelt in algemene zin over het zondoffer, maar in de procesbeschrijving lees je een soort van incompleetheid. Alsof het een opzetje is waar de grote verzoendag verder op voortbeduurt. Leviticus 4, vers 5 tot 7. De gezalfde priester zal een deel van het bloed van de stier nemen en dat brengen naar de tent der samenkomst. De priester zal zijn vinger in het bloed dopen en van het bloed zevenmaal sprenkelen voor het aangezicht des heren voor het voorhangsel van het heiligdom. En de priester zal van het bloed strijken aan de hoorns van het reukaltaar dat voor het aangezicht des heren staat in de tent der samenkomst. Al het overige bloed van de stier zal er uitgieten aan de voet van het brandofferaltaar dat bij de ingang van de tent der samenkomst staat. Nou, mijn vraag is dan, waarom moet een deel van het bloed van de stier genomen worden en gebracht worden naar de tent der samenkomst? Waarom moet het gesprenkeld worden voor het aangezicht des Heeren? Waarom moet het gestreken worden aan de horens van het reukaltaar? Dat vindt allemaal plaats in de tabernakel en dat is een heilige plaats, toch? Maar het moet gestreken worden op het reukaltaar wat voor het aangezicht des Heeren staat. En we weten dat God woont in het heilige der heiligen, dus dat is voor het aangezicht van God wordt het gesprenkeld, gestreken. Um, en als dat pas, pas als dat gedaan is, mag het restant uitgegoten worden bij de ingang van de tent. Alles wat voltrekt op de grote verzoendag, heeft plaats in het heilige der heiligen. En alles wat door het jaar heen gebeurt, vindt plaats in de tabernakel en het heilige. Maar niet het heilige der heiligen, uiteraard. Als we nou eens gaan bekijken wat de grote verzoendag, wat we dan doen in het heilige der heiligen, wat er precies gebeurt... Het bloed, dat is nu symbool voor die zonde. Je moet het zien dat, dat dat dier wordt geslacht. Het bloed, daarin zit die zonde, zeg maar. En het wordt gesprenkeld aan de hoorns van het reukaltaar. En dat reukaltaar is nu dus vervuild, In zekere zin. Een jaar lang worden daar alle zonden, zeg maar, opgezet. Symbolisch gezien. Als ware het een soort van bank. Dat klinkt misschien raar, maar ik vind dat de makkelijkste manier om het te begrijpen. En dan één keer per jaar worden dan al die zonden van het volk... die daarop zijn opgestapeld, die worden dan betaald, afbetaald, zeg maar. En de mensen zijn al wel vergeven voor de zonden waarover ze beleden hebben... maar ze zijn er nog wel symbolisch. Dus het bloedritueel van de dagelijkse offerdienst... had niet het doel de heilige plaats te reinigen... De dagelijkse offerdienst, de vergeving. Het ritueel op de verzoendag reinigt de tempel en stelt daarmee algehele verzoening van God met zijn volk in staat. En dat staat ook in Leviticus 16 vers 16. Maar wat is dan precies dat ritueel? Hoe worden dan al die opgestapelde zonden verwijderd uit het heiligdom? Dat gaan we dan nu bekijken door de verse in Leviticus 16 door te lezen, door te nemen en de rituelen nader onder de loep te nemen. Nou, dus hier nog even de slachten. Zondoffer op brandaltaar, het bloed wordt gesprenkeld. Zeven keer op het reukaltaar en het voorhangsel en het offerdier wordt verbrand. En dan lezen we Leviticus 16 vers 5 tot 14. Ja, we lezen hier van een aantal offers welke gebracht worden. Nou, een complete opsomming van de offers die op de Grote Verzoendag gebracht worden vinden we in Nummer 29 vers 7 tot 11. Ik wil daar nu niet in detail op ingaan, maar ik wil nog wel even zeggen dat als je dat bestudeert, en dan zie je dus dat er eh, naast de, de specifieke offers voor het schoonmaken van het heilige der heiligen, dat er ook nog andere offers gegeven waren. En de mogelijkheid om die offers te brengen op deze dag geeft aan dat Gods vergeving en genade nog steeds de hele dag vrij toegankelijk was, zeg maar. Dus in die periode van die tien dagen, zelfs tot en met de grote verzoendag, in ieder geval tot het moment, dat de werkelijke eh, ritueel specifiek voor het reinigen van het heilige de heilige. Tot op dat moment kun je nog steeds vergeving vragen en zorgen voor een berouwvolle eh, houding. Als je dat niet had, werd je verstoten van het volk. Dat is heel belangrijk. Vers 5. En van de vergadering der Israëlieten zal hij twee ge geitenbokken ten zondoffer en één ram ten brandoffer nemen. Dan zal Aaron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis. Hij zal de twee bokken nemen en ze voor het aangezicht des heren stellen bij de ingang van de tender samenkomst. En Aaron zal over de beide bokken het lot werpen: één lot voor de Heeren en één lot voor Azazel. Dan zal Aaron de bok waarop het lot voor de heren gevallen is, brengen en hem ten zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het dat lot voor Azazel gevallen is, zal men levend voor het aangezicht des heren stellen om daarmee verzoening te doen door hem voor Azazel de woestijn in te zenden. Dan zal Aaron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis. Hij zal de stier van zijn eigen zondoffer slachten en hij zal een pan vol gloeiende kolen van het Altaar voor het aangezicht des Heeren nemen en zijn handen vullen met fijn gestoten, welriekend reukwerk en alles brengen binnen het voorhangsel. Dan zal hij het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heeren, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat op de geduigenichts ligt bedekt, op dat hij niet sterven. Overigens, bedekt, dat is kipoer Dat is het woordje bedekken, bedekt en nou ja, Kippur is in ieder geval uh, de naam uiteraard van het feest, volgens de uh, in, in de Joodse terminologie. Nou, opdat hij niet sterven staat hier, dat geeft al aan hoe gewichtig deze plek is. Gods troon door de wolk van het reukwerk is het verzoendeksel bedekt. In direct visueel contact staan daarmee zou zijn betekenen de dood. Niemand kan God namelijk aanschouwen en leven. Dan gaan we door in vers 14... Dan zal hij een deel van het bloed van de stier nemen en dat met zijn vinger sprenkelen op het verzoendeksel aan de voorzijde. En voor het verzoendeksel zal hij zevenmaal dat bloed met zijn vinger sprenkelen. De jonge stier diende als zondoffer voor de hoge priester, zijn huishouden en het priesterschap. Het toont verwantschap met de zondoffers die priesters door het jaar heen brachten, zoals we zojuist gelezen hebben. Maar er is Eén verschil. In dit geval wordt het bloed niet zevenmaal besprenkeld op het voorrangsel van het heiligdom. Evenmin werd het bloed gesmeerd op de hoorns van het reukaltaar. Zoals dit het geval is voor zondoffers gedurende het hele jaar. Nee, in dit geval werd het bloed gesprenkeld op het verzoendeksel. En dat is ook wel logisch, want zoals gezegd wordt er verzoening gedaan over het altaar. De woning van God zelf wordt gereinigd. Met de reiniging van Gods woning wordt het hele volk gereinigd van zonde, hoewel ze al wel ervoor verge vergeven zijn. Dus het zijn een soort checks die je door het jaar heen hebt, een soort IOU's. Waar eigenlijk God zegt van nou he, he, je bent al vergeven. Natuurlijk die zonde die hangt hier nog wel ergens, want dat bloed is er nog. Dat is nog niet gereinigd, het heilige. Maar dat doen we één keer per jaar op de Grote Verzoendag. Dus het is niet zo gek dat de Joden dit zien als meest gewichtige dag in het jaar. Want er staat behoorlijk wat op het spel. Wat nou als God het niet zou ratificeren? Wat als God het niet zou accepteren? Het niet zou willen reinigen? De, de zonde, laat maar. Dan zou hij dus nooit meer met de Israëlieten wonen. En dus ont, niet zich met ons verzoenen. Goed, gaan we door in vers 15 van Leviticus 16. Er zijn nog wat interessante lessen te halen, zeker als we kijken naar die bokjes. Dan zal hij de bok van het zondoffer voor het volk bestemd slachten en zijn bloed naar binnen achter het voorhangsel brengen en met dat bloed doen zoals hij met het bloed van de stier gedaan heeft. Hij zal het op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprinkelen. Vers 16. Zo zal hij verzoening doen over het heiligdom en om de onreinheden der Israëlieten en om hun overtredingen in al hun zonden. Al dus zal hij doen met de der samenkomst die bij hen verblijf houdt te midden van hun onreinheden. Geen mens zal in het de tent der samenkomst zijn wanneer hij daar binnengaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt en verzoening heeft gedaan voor zichzelf, voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls. Dan zal hij naar buiten gaan naar het altaar dat voor het aangezicht des Heers staat en daarover verzoening doen. Hij zal van het bloed van de stieren, en van het bloed van de bok nemen en dat rondom aan de hoorns van het altaar strijken. Dan zal hij daarop met zijn vinger zevenmaal van het bloed sprenkelen en het reinigen en heiligen van de onreinheden der Israëlieten. Wanneer hij de verzoening van het heiligdom en van de tent der samenkomst en van het altaar volleindigd heeft. En hiermee is de verzoening van het heiligdom, de tent en altaar voleindigd. Vers 20 uh, eindigt abrupt. Maar in feite, hey, hier is het punt dat we dus zien dat de verzoening is bewerkstelligd. Gebeurt dat automatisch? Nee. Zojuist zagen we dat regu reguliere brandoffers ook werden gebracht en dat vergeving voor de overgebleven zonde dus nog mogelijk was op die dag en dat een houding van verootmoediging daarbij noodzakelijk was. Maar niet alleen om die reden is verootmoediging noodzakelijk. De verootmoediging was instrumenteel in de succesvolle permanente verwij verwijdering van de zonde. En Leviticus 23 vers 29, ik... Toen net verwees ik er al een soort van naar. Uh, laat zien wat de consequenties zijn voor degene die zich niet verootmoedigen. Uh, daar staat namelijk: ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Dus God is genegen om al de zonde te doen verdwijnen, verwijderen. maar zal alleen dat doen bij boetvaardige mensen. Als je geen berouw toont, dan is de verwijdering van zonde ook niet mogelijk. En dat is ook al zo bij de reguliere zondoffers. Vergeving is alleen mogelijk bij berouw. Oké, okay, dan gaan we door in vers 20. Hoewel het volk en gods troon nu verzoend is, hebben we nog steeds één bokje over. En wat gaan we daarmee doen? Die hebben we niet meer nodig. Dus wat doen we? We sturen het de woestijn in. Oké, okay, dus dit is de tweede fase, nog even recapitulerend. Slachten van het boekje voor, het, uh, van het bokje voor uh, uh, Yahweh, uh, bloed sprenkelen op en voor het verzoendeksel, bloed op hoorn des hels van het brandaltaar. En hoe zit het dan met het andere boekje? Vers 20 gaan we weer. Wanneer hij de verzoening van het heiligdom en van de tent der samenkomst en van het altaar volleindigd heeft, dan zal hij de levende bok brengen. En Aaron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen, en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden beleiden. Hij zal die op de kop van de bok leggen en. En die door iemand die daarvoor gereed staat naar de woestijn laten brengen. Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land. En hij zal die bok in de woestijn vrijlaten. Interessant is te lezen dat er hier wel handoplegging plaatsvindt. En bij het andere bokje niet. Handoplegging vindt plaats bij alle zondoffers. Dat was het ritueel dat je... Het lammetje of het bokje, het dier in ieder geval, de keel doorsneed, terwijl je de handen op het dier had. En daarmee werd door die handoplegging werd de zonde overgedragen, zeg maar. Het eerste bokje had niet dat doel, het eerste bokje had tot doel de algehele verzoening van Gods troon. En bij dat andere bokje was het doel de verwijdering van de zonde, die in de woestijn werd losgelaten. En dat bokje draagt alle zonde op zich. In de rest van de Leviticus worden de voorschriften beschreven hoe men zich weer dient te ontdoen van de dode dieren en zo. En dat is voor ons nu niet zo interessant, dus dat slaan we dan over. Maar ik wil nog wel even ingaan op die bokjes. Want ze representeren iets. Maar wat? Nou, er staat Azazel, misschien kent u het wel. Vaak wordt daar gedacht aan de Satan. Maar Satan, die de zonde draagt van de mensheid, was dat niet de functie van Jezus? Wat moeten we nu eigenlijk met deze beeldspraak? Nou, laten we even kijken naar de naam Azazel. De naam wordt verschillend geïnterpreteerd. Azas betekent afhankelijk van de context ruig of rubiest. Vel of medogeloos, el betekent sterk of van God. In de samenstelling van az en azel betekent letterlijk weggezonderen. En dat past natuurlijk prima, want de bok wordt weggezonden in de woestijn. In de Joodse opvattingen staat het symbool voor een demon. In de oude teksten van apocryfe stukken, zoals Henoch 1, komt de naam veelvuldig voor en betekent daar een demon, notabene de leider van de demonen. Nou is dat apocryf? dus dat kun je ook weer naast je neerleggen. Maar het geeft wel aan dat er ook in die tijd. dat Azazel. Uh, dat dat in. Uh, het, het begrip daarvan was dat het. Uh, een leider was van de demonen. Laten we nog even vers 7 erop naslaan. Misschien moeten we het alleen maar zien als weggezonderen. Hij zal de twee bokken nemen. en ze voor het aangezicht des heren stellen. bij de ingang van de tent der samenkomst. En Aaron zal over de beide bokken het lot werpen. Eén lot voor de Heeren en één lot voor Azazel. Nou hieruit blijkt dat ze dus types zijn. Eén lot voor de Heeren, één lot voor Azazel. Dus ook al kan het goed zijn dat de type de naam weggezonden kreeg vanwege het lot wat hem te wachten stond, is het weliswaar zeker een type. Azazel als Jezus heeft de schijn behoorlijk tegen zich, want het is nu alleen maar logisch dat als er één lot is voor de heren, de andere als een soort tegenhanger moet zijn. Dat noemen ze in de Bijbel ook wel een parallelisme. Het is niet logisch als er zou staan, Aaron zal over de beide bokken het lot werpen, één lot voor de heren en een ander lot ook voor de Heeren. Het lijkt erop dat het een soort van antitype is, de here en een ander, en dan zou dus de, de Satan zou dan logischerwijs deze rol vervullen. Maar laten we even kijken naar de mogelijkheid van Azazel als Christus. Als, als, als twee bokjes zijnde twee keer Jezus. Hier is zeker wat voor te zeggen, want wie anders dan Jezus kan verzoening bewerkstelligen. Jezus heeft de rol van verzoener. In het ene geval onze zonde dragende en in het andere geval nam hij onze zonde en verwijderde hij ze. Leviticus 16 vers 10 onderschrijft dit. Maar de bok waarop het lot voor Azazel gevallen is... Zal men levend voor het aangezicht des heren stellen. Om daarmee verzoening te doen door hem voor Azazel de woestijn in te zenden. Dus hier staat wel duidelijk dat het bokje voor Azazel verzoening bewerkstelligt. Kan Satan verzoenen? Nee, het moet dus Jezus wel zijn. Is het zo? De handvraag is, kan Satan verzoening brengen? Laten we even kijken of dat zou kunnen. Want er zijn namelijk twee manieren waarop verzoening gebracht kan worden in de Bijbel. In de verlossende zin of in de punitieve zin, dat is een lastig woord, in de straffende zin betekent dat. Dus of wij nou kiezen om onze zonde vergeven te laten zijn of niet, dat maakt voor God niet uit. Die zonden worden dus toch wel verwijderd. Als jij ervoor kiest om je niet te vergeven, dan word je zelf aan de kant geschoven. Dan word je met God verzoend in de straffende zin en dat betekent dus dat je verwijderd wordt. Want wij denken natuurlijk direct aan Jezus Christus voor onze zonde gestorven, zodat wij gered zijn, zodat wij kunnen leven. En tuurlijk, het eerste boekje is ontegenzeggelijk, een type van Christus. Maar er is dus een andere manier om in het reinen te komen met God, de Vader. En dat is in de straffende manier, zoals ik dus net al zei. Nummer 35, vers 33 zegt daar bijvoorbeeld ook iets over. Daar staat, zo zult gij het land waarin gij woont niet ontwijden, want bloed, dat ontwijdt het land. En voor het land kan ten aanzien van het bloed dat daarin vergoten is, geen verzoening worden gedaan dan door het bloed van degene die het vergoten heeft. De verzoening van bloed door degene die het vergoten heeft. Dat is dus een verzoening door sterven. Dat staat hier. En u kunt ook thuis erop nalezen: dat is een heel ander interessant verhaal, het verhaal van Pinagas die de zondaar spietst. En na hun dood is er verzoening. En dit is zeker geen verzoening bewerkstelligd door vergeving, maar door straf. De reden dat er naast verlossing ook een punitieve, een straffende manier is om verzoening te bewerkstelligen, is omdat een rebellerende houding niet vergeven kan worden. Vergeving is alleen mogelijk als de houding van de schuldige ook zo is dat hij spijt heeft en zich wil bekeren. Anders werd je in het land Israël op de dag van de grote verzoendag ver, uh, uh, vermoord, was het klaar met je. En in die zin was je dan ook weer in de dreinen met, uh, met de zonde. Dan was het oordeel geveld. We zijn begonnen met die oogst. We hebben gezien dat Jezus Christus de eerste is van de eerstelingen. Dat is ook zo in de volgordelijkheid. Jezus Christus is al verzoend geheel met God de Vader. En wij als eerstelingen, als ik dat zo mag zeggen, wij... Wij, wij proberen God te, te, te volgen en uh, wij uh, hopen dat we kunnen deel uitmaken van die eerstelingen. Wij zullen, dat is ook weer een, een boodschap voor de volgende keer, ten tijde van de duizendjarige rijk gelijk opstaan met Jezus, zoals we hebben gelezen in 1 Korinthe 15 vers 20. Dan uiteindelijk bij het Lofutterfeest, nadat God verzoend is met de gehele mensheid, eigenlijk ten tijde van de achtste dag, dan zal de hele mensheid verzoend zijn met God. En dan is het plan van God volleindigd. Dat is fantastisch. Alle mensen hebben de kans. Als ze er niet voor kiezen, prima. Maar dan word je verwijderd. Dan word je verzoend met God in de straffende zin. Dus de verwijdering van zondes geschiet in twee stages God schenkt ons vergeving als we hem daarvoor vragen in de juiste houding, maar de zonde is er dan nog echter wel. In het oude testament was dat een opeenstapeling van zonde die het, die het heiligdom, in ieder geval de woonplaats van God, bevelde. En eens per jaar werd het heilige der heiligen verzoend door het bokje voor de Heer te offeren. De houding van verdootmoediging is instrumenteel om God ertoe te bewegen zijn taak te volbrengen in zekere zin. Die taak is dus die zonde permanent te verwijderen. En God toont daarmee zijn soevereinheid als almachtige. En als almachtige soeverein omdat hij zijn belofte inlost. En om deze reden wordt hij bejubeld als rechtvaardige rechter in openbaringen. En het mag duidelijk zijn dat Jezus deze rol heeft verwezenlijkt. Jezus is gestorven voor onze zonden. Het andere bokje voor Azazel draagt na handoplegging de zonde. De functie van Satan als verzoener voelt intuïtief niet juist, maar toch klopt dit wel. Want wij denken bij verzoening aan vergeving van zonde in de verlossende zin. Maar God maakt duidelijk dat dat ook kan in de straffende zin. Het vuur wat op het brandoffer ligt, is, ja, wij denken aan vuur, eng en zo, maar het is eigenlijk een, een goed vuur. Want het is een bevestiging van God dat... Het geaccepteerd wordt. Maar Er is ook een ander vuur. Waar de, de zonen van Aaron. Als die verkeerde offer brachten. Die werden ook verteerd door een vuur. Maar dat was, dat was, die waren ook verzoend op die manier. Maar dat was een straffend vuur. He, dus het vuur heeft een oordelende werking. En een verzoenende werking. Hun offer werd niet geaccepteerd. En dat vuur was in die zin dan een oordeel. Een straffende verzoening vond daar plaats. Nou, we kijken allemaal uit naar de verzoening, we kijken uit naar het feest, nu natuurlijk, we kijken uit naar het moment dat de hele mensheid verzoend zal zijn, en wij ook, wij zijn in zekere zin ook nog niet verzoend met God, maar ooit als de grote verzoendag daadwerkelijk echt zal plaatsvinden, dan zal de mensheid wij allemaal at one kunnen zijn met God, en daar kijken we allemaal naar uit.